3 uur. Dit is Radio 1. Jeroen Snel en Hunze Klamer. In Dit is de dag we de een vorstelijke samenwerking tussen King of Pop Michael Jackson en Queen zanger Freddie Mercury bespreken. Nu eerst het NOS-journaal, Marjan Koekoek. In Breukelen is jazzzangeres Rita Rijs herdacht tijdens een openbare afscheidsdienst. Vorige week zondag overleed ze op 88-jarige leeftijd. Tijdens de dienst was reis te horen en te zien... door middel van video- en geluidsopname uit haar lange zangcarrière. Ook hield haar dochter een toespraak. Ik weet dat ze staat nu boven en ze staat naar ons allemaal te kijken... en ze zegt, jongens, we gaan lekker de pan uitswingen. Waking up is zo so very hard.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 De zakkenrollers gaan in groepjes op pad, mengen zich onder het publiek, veroorzaken wat duw en trekwerk en in de onrust die ontstaat slaan ze dan hun slag. Half juni werden op die manier nog 240 mobiele telefoons gestolen op het Indian Summer Festival in Geesmerambacht.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 De politie is in de Haagse Schilderswijk gisteravond opnieuw druk geweest met opengedraaide brandkranen. Vrijdag en zaterdag waren er ook al incidenten bij brandkranen in Den Haag, zegt de politie. Dat is voornamelijk door jongeren gebeurd. En gezien het mooie weer konden we ons daar in eerste instantie ook wel wat bij voorstellen. Alleen afgelopen weekend zijn we echt iedere avond bezig geweest met het dichtdraaien van brandkranen die opengedraaid waren. En er is veel overlast in de wijk van geweest. Ook rondom bewoners hebben we er veel last van gehad. Toen de politie bij een van de kranen aankwam... werden agenten met vuurwerk beschoten. Een agent raakte gewond. Een man van 23 is aangehouden. Dan nog het weer, zonnig met stapelwolken. En aan het eind van de middag en aan vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 26 tot lokaal 30 graden. Morgen vooral buien in het oosten van het land. En het wordt dan 22 tot 26 graden. De situatie op de weg horen van Jolanda van der Velden van de ANWB. Een aanrijding met meerdere auto's op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Afritte Budel en Volkensward 6 kilometer. Verkeer kan alleen via de vluchtschook langs. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Maastricht AK Airport en knooppunt Kruisdong 5 kilometer. De A15 Nijmegen richting Gorkum is nog steeds dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Del en de Alvet Arkel. De keer kan het beste omrijden via de A50 en de A12. Andere kant op staat bij de Alvet Leerdam 3 kilometer en is de linker reisrook dicht. Ook een file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 2 kilometer, daar is de rechter reisrook dicht. We gaan zo verder met Dit is de dag. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Renze Klamer en Jeroen Snel. Goedemiddag, Michael Jackson en Freddie Mercury... twee muzikale mastodonten met een bepalende rol in de popmuziek. Voor de gein zongen ze ooit samen een liedje... wat dit najaar door erfgenamen op single uitgebracht gaat worden. Muziekjournalist Jean-Paul Heck, Had jij een poster boven je bed van een van deze heren? Uh, van Queen, absoluut, ja, zeker. Ja, echt waar? Ja. Met Freddie erop? Absoluut. Ik was een groot Queen fan. Kijk, we gaan zo ja. praten over deze samenwerking. Bij onze tafel verloopt topkop Julius Jaspersen. Tegen half vier horen we uiteraard onze Dichter bij de Dag. En vandaag is dat Krijn-Peter Hesselink. Wilt u reageren? Dat kan door even te twitteren met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. In 1983 nam Freddie Mercury drie duetten op met Michael Jackson... die groot fan was van Freddie. Ze ontmoetten elkaar in Los Angeles en probeerden zomaar wat uit... zou je kunnen zeggen. De demos, de demos werden nooit uitgebracht, maar binnenkort wel. In het, in het najaar liggen ze in de winkel bij ons in de studio... popjournalist Jean-Paul Hek. Je bent een echte Queen-kenner. Je hebt onlangs nog twee leden van ja. Queen persoonlijk ontmoet. Ja, ik heb de afgelopen twintig jaar Brian May en Roger Taylor meerdere keren gesproken. Ja. En, waar, en waarom was dat? Uh, verschillende redenen. We Will We Rock Your Musical natuurlijk. Uh, Re-release van oude Queen albums. Ze hebben natuurlijk met Paul Rogers nog een, een nieuw Queen album opgenomen. En ik heb ook Roger Taylor wel eens bij hem thuis in Goddleman, een klein plaatje onder Londen gesproken. Dus uh, ja, verschillende momenten. Nou, er komt een nieuw hoofdstuk in uh, de geschiedenis van Queen. Uh, nu een uh, duet tussen Freddie Mercury en Michael Jackson. Voor de mensen die toch nog denken: van, hoe klonken die ook alweer? Kunnen het bijna niet voorstellen. Even een korte round-up. Freddie Mercury heeft zijn stem weer een beetje laten opknappen, merk ik. Of hij is zo beroemd geworden dat hij nu een stand-in heeft, dat hij niet meer zelf zingt. Ja, Jean-Paul Hek, oh. uh, popjournalist. Met uh, commentaar net nog even van uh, Wim T. Schippers. Ik hoor het, ja. Um, de, de stijlen van Michael Jackson en Freddie Mercury liggen toch wel... Uit elkaar zou je kunnen zeggen. Nou, misschien in de beginperiode wel. Uh, de Jacksons en Michael Jackson in de eerste solo-periode was echt de funkmuziek. Hm. Maar later, history, werd hij ook wel bombastisch. Grootse, grootse ballads met koortjes en, uh, en knallende drums. Dus toen ging hij wel langzaam naar uh, ja, de stoermoendrang... die Queen natuurlijk in hun muziek heel sterk had. En dat theatrale. Dus het zat er altijd wel in, alleen het is er pas later uitgekomen. Ja, en Michael Jackson was een groot fan van Freddie Mercury. Absoluut, vooral als zanger. Hij vond echt Freddie Mercury de beste zanger van dat moment. Ja. Dus hij als een soort groupie stond hij vooraan bij een concert Klopt. in L.A., ja. geloof ik. Ja, Queen speelde binnen jaren tachtig in het L.A. Forum. En toen Michael Jackson is toen echt twee dagen lang met Queen echt op pad geweest. En je ziet ook beelden, er zijn ook bewegende beelden van dat je ook Michael Jackson... achter de leden van Queen door de gangen heen ziet lopen. <laughs> hij stond toen, vooraan bij het concert in de ja. Dat komt er niet, min, in. min of meer. Ja. Nou, hij zal gewoon een aan de zijkant soort soort hebben gestaan. Ja. Ja. Ja, je moet zien, Trill was toen net uitgebracht. Dus hij zat echt op het top, ja. toppunt van zijn roem. Maar ja, Queen was voor hem zeker. Freddie Mercury was ja, iets uh, onaantastbaar, en, en, zeker als zanger. En andersom zat Freddie daarop te wachten, op dit soort aandacht. Nee, Freddy was niet echt bezig met. Uh, het was natuurlijk een, een aparte man. Uh, erg uh, extravagant, uh, vrij arrogant, moeilijk, uh, moeilijk te bereiken. Freddy? Ja, ja. absoluut. Het was geen, geen makkelijk mens. En uh, goed, dat is uiteindelijk ook gebleken tijdens die opnames. Want hoe, hoe is het dan toch gekomen dat ze uiteindelijk uh, in een studio uh, elkaar uh, toezingen? Ja, nou goed. Queen, uh, Queen deed vaak, moest vaak vluchten voor de belasting. Ze hebben in Zuid-Frankrijk gewoond. Veel leden hebben in New York gewoond, een tijdje in Los Angeles. En in die periode. Begin jaren tachtig zat Queen. Veel Queen-leden hadden een huis in Los Angeles. Dus ja, vlak bij Encino, waar, waar Michael Jackson woonde... en waar hij ook zijn studio had. Dus uiteindelijk is het waarschijnlijk op een hele losse manier... is Freddie Mercury daar een paar dagen langs gegaan. Maar min of meer voor de grap, zou je dan zeggen. Ja, maar dat gebeurt vaak. Ik bedoel, Under Pressure met David Bowie was ook een grap. Dat werd in, in Montreuil opgenomen. En uiteindelijk is dat een van de grootste hits... van zowel Queen als, als David Bowie geworden. Dus uh, alleen, het is nooit tot een eindproduct gekomen. Begin jaren... 80. Ja, ik denk dat dit dit duet is volgens mij in ik denk in 83 opgenomen. Ja. Ja. Drie duetten Drie, drie nummers total. zijn opgenomen. En, ja. en waarom dan nu pas uh, in de release? Ja, nou, goed, kijk als je naar de demo's luistert... die al natuurlijk al jaren op internet uh, rondstruinen... daar is de kwaliteit niet echt bijzonder. Je hoort uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, je hoort State of Shock... wat, uh, wat uh, Michael Jackson later met Mick Jagger opnam. En dan hoor je Mercury wel zingen. En je hoort... Uh, this, uh, there must be more Than life than this. Dat is een ballad die Mercury later voor zijn solo plaat opnam. Maar het zijn niet echt nummers die af zijn. Het zijn echt wat je zegt... probeersteltjes, demo-opnames. En ja, met nou. het nodige klip, knip- en plakwerk kom je een heel eind. Ja, we gaan even luisteren naar de, de ruwe versie... zoals die okay. op dit moment circuleert. I've done, um, I've done like three tracks uh, with him. And that was about a year ago. Longer yeah. than that. And um, yes, Victory was one of the songs... Well, the other song is called State of Shock... which uh, which I did, and uh, Mick Jagger's on it. Because Michael called me up and said... look, I want to finish this song. I want it on the Jackson's album. And I said, I can't come over because I'm in Munich songs are songs. I mean, as long as our friendship carries on, we can uh, write all kinds of songs. On, as long as I, uh, I write music and people want to buy it. <laughs> Julius Jaspers, je zit erg te lachen. Vind je, vind je het mooi als je dit nee, hoort? Ik vind het niet zo heel mooi, terwijl ik fan ben van allebei, maar ik zie vooral uh, mijn buurman soort, toch een beetje zitten te gruwelen. Ja, ja. Vanuit, ja. Ik, ja, Ik had het ook een beetje. Het is niet heel bijzonder mooi eigenlijk. Nee, klopt. En Mercury heeft natuurlijk zo'n enorme stem. En dat is ook de reden, waarschijnlijk wat ik hoorde van Brian meehoorde. State of Shock is wel afgemaakt, maar Michael Jackson wordt eigenlijk. In dat nummer een beetje weggezongen. He, maar ik had een enorm bereik, enorm uh, power en volume. En uiteindelijk heeft Michael Jackson voor een technisch wat mindere zanger gekozen, Mick Jagger, om het nummer af te maken. Om en, zelf iets te ja. meer te gloreren misschien. Ja, wat ik wel net dat hij zei ik was in München ja. en ik was een tijdje terug in Montreuil in een hotel, in een suite en daar hing een foto van Michael Jackson en Freddie Mercury in de studio want Queen had een studio in Montreuil. Dat zou erop duiden dat dit nummer dus in Montreuil is opgenomen en niet in Los Angeles. Want de rest zou inderdaad bij Michael Jackson ja. thuis ja, zijn opgenomen. de twee Jacksons nummers. En ja. niet alles verliep daar even tot genoegen van Freddie Mercury. Ja. Niet echt, nee. Nee, Mercury uh, heeft dus een aantal nachten ook geslapen in uh, in Enchino, in de Neverland Range. En uh, ja, jullie kennen iedereen kent de uitspatting van Michael Jackson met zijn bubbles, met zijn aap, met zijn lama. Op een gegeven moment tijdens die opnames. <laughs> ja, ja, nee, ja. Stel Michael er Jackson er ja, een part voor. Ja, doontje. Maar hij stond erop dat dus de lama echt letterlijk fysiek in de studio aanwezig was. Michael Jackson ja. vond dat een must. Die vond dat een must. Waarom? Op dat, moment. dat is onduidelijk. Nou, dat weet ik niet. Misschien dat hij daar... Ja, wel ik, ik weet het niet. Maar Mercury is toen het, het wel een extravagant mens... maar heel professioneel en heel serieus. En die heeft na een paar dagen gezegd... heeft zijn manager gebacht, uh, gebeld, Jim Beach... nog steeds de manager van Queen overigens. En gezegd tegen hem... Get me out of here, I'm recording with a lama. Nou ja, dat was natuurlijk... Maar het Einde was serieus. Ja. De, de, de versie die nu binnenkort in het najaar verschijnt... die, die zal beter klinken, uh, alleen al door de techniek van nu. Ja. Nou, uh, William, Or William Orbit, de, manager, de producer van uh, onder meer Björk... en Madonna, groot producer, die heeft zich daarover gebogen. Dus, dat is een jongen van de elektronische popmuziek. Dus ik denk dat hij het wel behoorlijk bewerkt heeft. Hij kan ons nog verrassen, maar gaat het een hit worden? Ik denk het wel. Toch ook. Ja, want kijk, ook Roger Taylor en Brian May, die hebben altijd het laatste woord. De queen management is zeer strikt. Het gaat eerst langs de, de twee nog uh, actieve queenleden, langs het management. Het zal ook bij de jongens van de Jacksons uh, voorbij komen. Die heb ik vorig jaar geïnterviewd. Hebben we het ook even kort over gehad over dit onderwerp. Dus, uh, het is niet zomaar iets. Nee, het echt... voor hun is het heel belangrijk. Ja. Dus het ja. zal absoluut zal het de moeite heel belangrijk. Ja, Het zal veel geld op gaan leveren. Nee, het gaat veel geld op. Ja. ja, maar ik ben benieuwd welk nummer op single uitgekomen zal worden. Daar ben ik heel benieuwd naar. Niet alle drie dus? De, de, de, ze nee. moeten een keuze maken? Ja, er zal een keuze gemaakt moeten worden. Er komt nog een film over Freddie Mercury. Ja. Um, er was even controverse over de hoofdrolspeler... degene die Freddie zou moeten spelen. Dat zou eerst zijn uh, Sacha Baron Cohen... Uh, de bekende Ali G, uh, Borat, Borat ja. noemde typetjes op. Hij is het uiteindelijk niet geworden, is net bekend geworden. Ja, dat is verrassend, want zijn naam circuleert al ruim een jaar. En in verschillende media, ook Brian May vorig jaar aan het interview, zei dat hij de perfecte Freddie Mercury zou zijn. Dus Wat is er misgegaan? Het kan een, een financieel geheel zijn, of ze zullen waarschijnlijk proefopnames gemaakt hebben. En de heren Queen, uh, Brian May, Roger Taylor, zullen gezegd hebben. dit is hem niet. Het ja. is natuurlijk ook een type die heel erg uh, zich bemoeit met uh, ja, de inhoud ja. en de, de ja. hele regie misschien wel. Klopt. En daarin is hij misschien te ver gegaan. Nee, want er was een regisseur aangetrokken. Ik weet niet precies Maar wie, daar maar... moet hij dan wel voor buigen. Ja, wellicht is dat de reden geweest. Maar het is niet bekend of hij zelf zich heeft teruggetrokken... of dat hij nee, niet meer mee Nee, Nee, doen. Nee, dat zal waarschijnlijk ook niet naar buiten komen voorlopig. Seculeren er, er al namen van mensen voor... die dan wel die rol nee, zouden moeten? Niet. Nee. Daniel D. Loers hebben wij gehoord, maar... Hij moet een goed Engels accent hebben, dat is een uh, Londens accent. Want dat was natuurlijk voor Freddie Mercury heel, uh, ja. heel bijzonder, die manier van praten. Ik zag vrijdag een documentaire over Freddie Mercury... en daar uh, deed hij een opmerkelijke mooie uitspraak van... je mag alles met me doen na mijn dood, als je mij maar niet saai maakt. Dus nee, nou, dat zal met deze film dat, niet uh, gebeuren. Al doe je nog zo, je het gaat met Mercury niet lukken. Jean-Paul Hek, dank. Time's done.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 In de zomermaanden spitsen wij dagelijks onze oren om te horen waar het gesprek van de dag over gaat in de regio. Collega's van de regionale omroep of van de regionale krant die vertellen wat hen aanspreekt in het nieuws uh, dicht bij huis. En vandaag steken we ons licht op in Limburg, Amsterdam en Gelderland. En als eerst heb ik aan de telefoon Martijn de Koning van de provinciale Zeelse Courant. Goedemiddag Martijn. Goedemiddag. Het zal er wel uh, druk zijn bij jullie, veel toeristen? Veel toeristen, ja ja ja, zeker als... Uh... Er zijn natuurlijk al veel toeristen en zeker als het dan uh, warm is en uh, ook dagjes mensen besluiten naar Zeeland af te reizen, uh, allemaal op hetzelfde moment ochtends en ook allemaal op hetzelfde moment weer naar huis tegen de avond, dan staat het goed voor, ja. Ja, veel Duitsers ook waarschijnlijk? Veel Duitsers die hier verblijven, ja zeker, ja. Nou zou je zeggen, niks aan de hand, maar uh, in het uh, mooie en rustige veer, een plaatsje met ongeveer 1600 inwoners, daar, daar gebeurt toch van alles? Ja, daar, um, um, daar lijkt het uh, mooi en pittoresk en, uh, en, en ook redelijk uh, rustig. Um, maar achter de deuren van de horeca, uh, gelegenheden daar, um, daar is het onrustig. Um, er woedt, uh, zoals wij constateren, een frituuroorlog in Veren. Een frituuroorlog? Ja, de ondernemers um, van een aantal eetentjes uh, kunnen niet met elkaar door één deur. En dat gaat eigenlijk van kwaad tot erger, uh, zo langzamerhand. En nu is de climax dat het personeel van um, een van de tentjes... Um, met eieren gegooid zou hebben naar de gevel van de buurman. Nou, dat is een beetje. Ik bedoel, concurrentie, dat, dat is normaal op zo'n zo boulevard. Ja. Maar, maar waarom gaat dat zo ver? Ja, dat is zo'n typisch geval van, van kwaad tot erger. Um, het, de, de concurrentie, zeker ook in een plaats als Fere, toeristisch plaatsje, um, enorme concurrentie. Tussen de, uh, gewoon omdat er heel veel horeca is. Het is ermee begonnen dat um, de, ene de de vergunning van de buurman aanvocht. Dat leidde ertoe dat de gemeentepakken moest ingrijpen. Uh, terrassen moesten verkleind worden. Keukens uh, opnieuw ingericht, want niet volgens de vergunning. Een paar keer ook dat een, dat een rechtbank er zelfs bij, uh, bij moest komen om een oordeel te vellen. Klinkt een beetje als voer voor de rijdende rechter. Uh, dit. Dat zou volgens mij een hele mooie zijn. Ja, denk ik wel. Nou, denk misschien, ik wel. misschien heeft hij nog uh, niks te doen in de zomer. Er is ook nog uh, wat anders aan wat er gebeurt. Uh, er komen natuurlijk veel toeristen, je zei het net al... die gaan lekker naar het strand en uh, laten nog wel eens wat, uh, wat zwerfvel liggen. Daar hebben we even een fragmentje van. Met vuilniszakken trekt een team van Stichting de Noordzee. de komen de 24 dagen langs 350 kilometer strand... van Katzand tot Schiermonnikoog en het doel is vuilnisrapen. Helaas uh, is het heel hard nodig. Er is heel veel afval in zee. Als je ook na een drukke stranddag op het strand gaat kijken... dan ligt het vaak bezaaid met afval. Ja, veel afval, maar dat is uh, nu weer een beetje opgeruimd, toch? De hele Nederlandse kust wordt schoongemaakt en is begonnen in Zeeland, in Katzand. Um, en de Zeeuwse kust is inmiddels, of de Zeeuwse stranden, die zijn inmiddels gebeurd. Dus uh, daar zou het weer voor een uh, voor een poosje. Ze, ze staan er wel bekend omdat ze heel netjes zijn, de Zeeuwse stranden, maar nu zijn ze in een Poosje nog schoner uh, dan ze al waren. Ja, maar het gaat niet alleen om de colaflesjes, maar ook om, om bijvoorbeeld zeenetten, er zijn of visnetten, toch? Ja, dat is een, een, een, een, een actie van de Vereniging Kust en Zee die um, um, niet alleen um, de stranden schoon wil hebben, maar ook uh, de zee zelf. En die heeft een actie begonnen de laatste weken om um, de Noordzee um, te ontdoen van visnetten. En die hebben al 15.000 kilo aan visnetten boven water gehaald. Dat is een hoop. Ja, dat lijkt me ook. Waarom ze dat liggen? Um, dit is vooral afkomstig van scheepswrakken. Um, maar het is opvallend dat op het moment dat uh, bergers bijvoorbeeld opdracht krijgen een wrak te bergen, of um, wanneer vissers uh, hun net uh, kapot is, dat die die netten liever uh, maar in de zee laten. Want als ze het mee aan wal brengen, moeten ze ervoor betalen, verwerkingskosten. Uh, en niemand ziet het natuurlijk. Niemand ziet het, dus er is ook nooit een, er is heel moeilijk een schuldige aan te wijzen. En ja. uh, het, het is van niemand, dus is het net zo handig om ze maar in zee te laten liggen, blijkbaar. Okay. Maar, Gelukkig ja. wordt wat aangedaan. Bedankt Martijn de Koning van de provinciale Zeeuwse Courant. Dan gaan we naar het oosten van het land. Mark Bakker van RTV Oost, uh, uh, jij had dit weekend, of tenminste jij, er was in jouw regio dit weekend een hele bijzondere verhuizing. Ja, dat klopt. Een bijzondere verhuizing betreft dan de ziekenhuizen hier in, in Zwolle. We hebben hier de Isla-klinieken. Die hadden altijd twee locaties. Locatie Sofia en locatie Wezelanden. Nou, die twee ziekenhuizen die zijn samengevoegd tot één groot ziekenhuis. Daar is een compleet nieuw ziekenhuis voor gebouwd. Maar ja, dan het volgende. De patiënten die moeten daar ook naartoe verhuisd worden. Nou, de nieuwbouw staat naast locatie Sofia. Dus die patiënten konden gewoon met de bed zo door een gang worden gereden en zo het nieuwe ziekenhuis in. Maar ja, de locatie Wezelanden ligt tegen het centrum van Zwolle. En die patiënten die kunnen niet door de gang. En die kunnen ook niet met het bed over straat. Dus die moesten op een hele andere manier worden verhuisd. En dat ging met behulp van vrachtwagens. Nou, dat zijn vrachtwagens die normaal gesproken pellets vervoeren. of bloemen. Of, of andere dingen. En die zijn van binnen zo aangepast. dat je daar dus vier ziekenhuisbedden in kan rijden. Je kunt ze ook op een bijzondere manier vastmaken. Er is elektriciteit voor de apparaten. die eventueel mee zouden moeten. En ja, de patiënten. die, kunnen ook, of die konden ook op een heel groot videoscherm zien waar ze dan precies uh, zouden rijden. Een duur grapje. Was... Ja, nou ja, dat is wel een duur grapje. Maar dat is wel een goede manier, denk ik, om patiënten dus te verhuizen. Want als je ze allemaal met ambulances zou moeten verhuizen... ik denk dat dat nog veel duurder zou zijn. Ja, en jij bent zelf ook mee verhuisd, hè? eventjes? <laughs> nou ja, dat is in, in april gebeurd, in die zin. Toen heeft het ziekenhuis een grote oefening gehouden. En toen hebben ze ook het personeel kennis laten maken... met de manier waarop de patiënten van de wezenlanden naar de nieuwbouw zouden gaan. Uh, toen kwam er ook een verhuiswagen voor rijden. En toen mocht ik zelf even in zo'n ziekenhuisbed gaan liggen en uh, even ervaren hoe het is om dan gewoon in zo'n vrachtwagen te worden gereden. En, en wat je dan ziet, nou ja, goed, je ligt dan op zo'n bed. Je kijkt ook naar het plafond van, uh, van uh, zo'n vrachtwagen. En je kijkt dan ook wel naar de monitor en daar hangt de camera dus voor. En daar zie je dus ook waar je rijdt. En iedereen is levend uh, overgekomen? Ja, de verhuizing ging bijzonder goed, want ze hebben er bijna 2,5 jaar over gedaan om uh, tot in de detail alles voor te bereiden. En de laatste berichten die we hebben gekregen is dat alles toch echt heel erg goed is verlopen. Mooi, Bedankt, Mark Bakker van RTV Oost. En dan gaan we als uh, laatste van de regio's even naar regio Brabant. Alice van der Plas van Omroep Brabant. Uh, inwoners van Volkel, die hebben daar uh, te maken met een hoop herrie in hun achtertuin. Ja, ze zijn al wel wat gewend, want er ligt een luchtmachtbasis in Volkel. Maar ze krijgen extra gasten uh, deze week, uh, namelijk uh, Friese F-16's. Die zijn afkomstig van de luchtmachtbasis in Leeuwarden. En die luchtmachtbasis, de start- en landingsbanen, die worden verbouwd, die worden opgeknapt. En het is wel van belang dat die F-16's gewoon door kunnen gaan met het oefenen. Dus hebben ze daarvoor Volkel uitgekozen. En dus krijgen we ja, meer herrie in de lucht hier. Daar zijn ze vast heel blij mee. Ze hebben er geen problemen mee. En dat vind ik eigenlijk best wel nieuwswaardig. Omwonenden oh. die geen problemen hebben met extra oefeningen. We hebben vandaag even met ze gebeld. En ze zeggen van ja, uh, we zijn al wel wat gewend van de luchtmachtbasis. Er zijn ook vaak klachten in Volkol. Mm -hmm. uh, maar dit, hier hebben ze nu juist uh, niet zoveel problemen mee. Omdat ze zeggen, het is maar tijdelijk. Ze komen een maandje uh, dat ze hier gestationeerd uh, zijn. In september verhuizen ze naar Eindhoven. Gaan ze daar oefenen. Tot oktober. Dus de overlast wordt een beetje gespreid. En ja. ja, eigenlijk zeggen ze, ja, hier, uh, dit vinden we nou niet zo erg. Nee, misschien is dat wel dat gemoedelijke Brabant. Dan nog een ander klein nieuwtje, dat gaat over declaraties in Helmond. Uh, daar, daar is eerder is daar iemand uh, weggestuurd, omdat hij net even iets te veel taxi-ritjes naar de kroeg declareerde. Uh, en, Precies. Nu, en nu zijn de declaraties van iedereen opeens opvallend laag. Ja, dat klopt. Het gaat over wethouder Peter Tielemans. Hè. Die heeft uh, ja, zo'n duizend euro gedeclareerd uh, aan, aan taxiritjes... van zijn huis naar de kroeg. Die is om die reden ook uh, af, af, afgetreden... na een onthulling in de regionale krant hier. En nu blijkt dat in het tweede kwartaal van dit jaar... dus uh, uh, ja, ten tijde van zijn vertrek... Uh, de andere collegeleden ineens een stuk minder hebben gedeclareerd. Ik denk dat. Die deden ook allemaal ontrechte declaraties... Ja, dat zou je haast wel denken. Nu zeggen ze van, nou, er heeft uh, wellicht wel geen verband met elkaar. Of dat het verband met elkaar houdt, dat is niet helemaal duidelijk. Maar als je kijkt naar de declaraties van de burgemeester, mevrouw Blanksma... dan zie je dat ze een derde, uh, uh, uh, uh, een derde heeft gedeclareerd... van wat ze in het, uh, in, de eerste, in het eerste kwartaal van dit jaar heeft gedeclareerd. Dus volgens minder. Dan nou moet je niet denken dat dat om hele hoge bedragen gaat, hoor. Dan gaat nee. het om een paar honderd euro. Maar het is wel opvallend. Ja, het klinkt in ieder geval eh, verdacht. Alice van der Plas van Omroep Raman, dankjewel. Het is tijd voor onze dichter bij de dag vandaag. Is dat Krijn Peter Hesseling. Goedemiddag. Krijn. Goedemiddag. Kon je er wat mee... Uh... Ja, ik heb een uh, lovelied op Creative Destruction geschreven... naar okay. aanleiding van het gesprek met Jacob Gelddekker. Getiteld De Keizer is dood. Leven de keizer. Ik heb de keizer van Verwegistan begraven. Het was een fantastisch feest. De hele wereld kwam plotseling vlakbij. In alle rust kon ik naar al die mensen kijken die naar mij keken. Al dachten ze dat het hun keizer was. Een man die iets uit niets maakt om het daarna weer weg te geven. Hoe minder geld ik overhoud, hoe meer er in de toekomst nog valt te verdienen. Hoe meer het licht wordt uitgedoofd, hoe minder er voor mijn nachtkijker verborgen blijft. Wat moet je met een vrouw of vriend als er met hen niets nieuws valt op te zetten? Wat moet je met een maaltijd als je niet wordt verteerd door honger? Dus weg dat voedsel, weg die aandacht, weg, weg, weg tot er niets overblijft, dan ik, omringd door lege slagen verten met voor mijn voeten een vers gedolven graf. Een klein zwart gat, een niets, een land van onbegrensde mogelijkheden. Peter je dankjewel. Het gedicht is uh, straks na te lezen op onze website. Dit is de dag.nu. Dan kunt u ook gesprekken terugluisteren en reacties of ideeën kwijt. We hebben dank onze gasten van vandaag: Michael van Praag, Jacob Geldekker, Julius Jaspers, Jean-Paul Hek en natuurlijk de regionale verslaggevers. Radio 1. Gaat door met Villa. VPro. Jochems, u hebben jullie te gast. Hallo, wij hebben te gast Coletta Alma. Zij is directeur van de brancheorganisatie van de Chemische Industrie. En dit in het kader van deze hele week die over duurzaamheid gaat. En in het panel Schuld en Boete gaat het over rechercheurs... die weigeren om DNA af te staan aan een databank. Ze vertrouwen het niet. En onafhankelijke getuigendeskundigen die worden geweerd uit de rechtbank. Dat zo in de villa. Het is half vier. Dit is Radio 1. Tijd voor het NOS Journaal met Marian Koekoek. De geheime investeerder in de hamburger van kweekvlees... die vandaag is gepresenteerd, is de Amerikaan Sergey Brin. Hij is een van de oprichters van Google. Onderzoekers uit Maastricht presenteerden vandaag de eerste hamburger... gemaakt uit stamcellen van koeien. Brin had er een half miljoen in geïnvesteerd en hij mocht een hapje proeven. In Turkije is een oud-legerleider veroordeeld tot levenslang... in een groot proces tegen honderden mensen. Ze worden van verdacht dat ze een netwerk hebben gevormd... dat een staatsgreep wilde plegen. De vroegere legerleider Bas Boek was de hoofdverdachte. Drie politici van de Turkse oppositie kregen zelfs straffen van 12 tot 35 jaar. Van de 275 verdachten werden er 21 vrijgesproken. Net over de grens bij Enschede zijn zeker 15 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Volgens Duitse media botste de trein bij Gronau op een vrachtwagen vanmorgen. De trein was op weg van Enschede naar Münster. Volgens de politie zijn de meeste slachtoffers licht gewond.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 Is er druk op de weg? Dat horen van Jolanda van der Velde van de ANWB. Dat valt eigenlijk wel mee bij elkaar 12 kilometer, maar er zijn een aantal aanrijdingen geweest. Drukte wel op de A2 vakantiedrukte op de A2 Eindhoven richting Maastricht. tussen Maastricht Aken Airport en Knopend Europaplein 6 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de A15 Nijmegen richting Hoorn nog steeds dicht tussen Knopendel en af het Arkel. De andere kant op staat tussen Afritte Arkel en Leerdam 3 kilometer. Daar is alleen de linkerrijstrook ook dicht. Zijn auto over de kop gegaan op de A59 richting Zerikzee. Tussen Maan en Knopensonzeel staat 3 kilometer. Tussen Terheide en Knopensonzeel Zonzeel moet het verkeer via de vluchtschok rijden. Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen na een aanrijding. Daar kan de vertraging oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Ons juridisch panel Schuld en Boete buigt zich over actuele zaken aangaande recht en onrecht. En wat er allemaal met de beste bedoelingen mis kan gaan. En dat hoort u na vier uur. Deze week is het thema in de villa duurzaamheid. Hele regenwouden worden opgeofferd aan rapporten en verslagen over dit onderwerp. Gedacht en gepraat wordt er dus genoeg. Maar wat gebeurt er daadwerkelijk? Vandaag is onze gast Colette Alma. Zij is directeur van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Uw reacties zijn als altijd welkom via de site VillaWPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa vpro. Eerst gaan we naar Turkije. Daar zijn de eerste vonnissen geveld in het geruchtmakende ergenicon proces U hoort het zo pas in het nieuws. 275 verdachten staan terecht wegens poging tot omverwerping van de regering Erdogan. Midden-Oosten- en Noord-Afrika-deskundige Zini Osdel... die verbonden is aan de Erasmus-Universiteit Erasmus in Rotterdam... volgt de zaak op de voet. Uh, meneer Osdel, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, het Openbaar Ministerie had hoog ingezet met uh, levenslange gevangenisstraffen. Uh, is dat waargemaakt? Is de rechter daarin meegegaan? Ze hebben wel, de rechter heeft wel forse straffen uitgesproken, hoorden we al in het nieuws. Ja, in grote mate. Wel meer dan 90% van de verdachten die, uh, uh, zijn veroordeeld. En uh, inderdaad, met forse uh, straffen, uh, niet alleen levenslang. Uh, ook voor bijvoorbeeld journalist Tunja Özkan, die heeft ook levenslang gekregen, maar ook... Ja, celstallen van 20 jaar, 30 jaar. Dus, uh, het is fiks. Ja, v uh, leg even uit waar die naam Ergenicon vandaan komt. Want dan weten we ook gelijk de aard van uh, deze kwestie. Ja, die, die naam komt van een uh, mythische vallei waar ooit een grijze wolf de Turk heeft bevrijd of iets dergelijks. Maar wat belangrijker dan dat is, is dat dat ook uh, volgens de openbaar aanklager de naam is van de geheime organisatie, secularistische, militaristische organisatie die de regering omver zou willen werpen. Mm -hmm. Is het zo dat uh, uit dit proces blijkt, niet uit de vonnissen, maar uit de hele gang van het proces eigenlijk nu ook onomstotelijk vaststaat dat er zo'n genootschap bestaat? Dat dat Ergenicon niet maar een gemakshalve bedenksel is? Uh, kijk, Turkije kent een lange geschiedenis van militaire koers... en uh, de, de staat die uh, allerlei uh, ja, foute zaken doet onder de radar. Alleen het probleem met het proces is dat dat uh, als excuus is gebruikt... om een uh, heksenjacht, een bijna McCartiaanse heksenjacht te ontketenen... tegen iedereen van statuur die kritiek heeft op de ak partijregering of op de Gulen-beweging... die een soort van alliantie heeft met de ak partijregering dus... ja, Dat begrijp ik, maar de vraag is dus met wat voor bewijs kwamen ze dan? Of hoefde dat niet eens? Ja, ja, er, er, was, er was bewijs, er was uh, een, ja, nogmaals een, een document... die was gevonden bij een uh, oud-geheim agent of iets dergelijks. Het is allemaal heel obscuur. Uh, er was meer dan 39.000 pagina's aan, aan, aan juridische uh, documenten... die werden voorgelegd. Alleen, ja, nogmaals, van die 275 verdachten zijn er heel veel academici, journalisten, ab, uh, uh, advocaten... Uh Intellectuelen die gewoon absoluut niks te maken hebben met dat uh, proces en die ook niet in die documenten voorkomen. Nee, wat mij opvalt als je dat leest, het klinkt inderdaad zoals je eigenlijk zelf al zegt, uh, uh, uh, uh, um, de McCarthy-periode, één groot showproces. Is Tijdens het proces zijn er geen dingen gebleken waarvan je uit kan con concluderen, ja, dit is een showproces, dit is gebaseerd op niks. Uh, heel veel. En, uh, om een voorbeeld te geven... Uh, uh journalist en schrijver Ahmed Chuk werd bijvoorbeeld opgepakt... vorig jaar of twee jaar geleden. Maar daar kwam heel veel internationale tantam over. Met name PEN, een mensenrechtenorganisatie voor journalisten in Engeland. En die werd dan vrijgelaten. De aanklachten staan er nog. Maar er zijn een aantal van, van dat soort gevallen ge geweest... die onder internationale druk zijn losgelaten. Dan denkt de openbare aanklager van dat, dat staat niet goed. En hoe is het met de nationale druk nu? Is er oproer? Uh, ja, en... Dat deels wel. Kijk, je moet ook niet vergeten dat uh, de AK-partij een succesvolle protestpartij is, de, ongeveer de helft van de bevolking staat achter die regering en die gelooft ook in het verhaal van de regering en van de openbare aanklagen. Wat belangrijk is om te beseffen is dat wat er vandaag is gebeurd, uh, uh, die gevangenisstraf, dat dat gewoon een duidelijke boodschap is richting enerzijds de seculiere segmenten van de samenleving die vroeger de macht hadden, hadden en anderzijds aan mensen die het misschien in de toekomst in hun hoofd gaan halen om kritisch te zijn van jongens, wij zijn de baas nu, dus kijk uit. Oké, okay. eh, we zien in Osdel, Midden-Oosten- en Noord-Afrika-deskundigen... wij spraken over de vonnis in het spraakmakende Ergenicon-proces... waarbij 275 mensen staan. Goedemiddag en bedankt. Graag gedaan. Psst, één minuut. De rechtbank. Ik heb er ook spijt van, dat heb ik ook al gezegd op politiebureau... dat ik gewoon dom was. Ik ben nu elke dag netjes aan het werk. Na mijn werk ben ik gewoon thuis omdat ik niet meer naar dit dingen me wil. Naar de rechtbank toe en naar de politiebouw. Ik wil daar helemaal niks mee te maken hebben, liefst. Ik wil nu gewoon alles zo goed doen mogelijk. Gewoon wat voor mijn leven maken. Ik ben, de laatste tijd ben ik gewoon uh, hartstikke goed bezig. Ik heb er echt spijt van, man. Dat is echt zo. Dat was... Sorry, dat was één minuut gemaakt door Irene Houthuis en Chris Baiema. Deze hele week is het thema bij Villa VPRO Duurzaamheid. De gast van vandaag is dokter-ingenieur Colette Alma. Ze studeerde moleculaire fysica, wiskunde en natuurkunde in Wageningen en Nijmegen. Ze is nu bijna tien jaar algemeen directeur van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, de VNCI. Ze begon haar carrière bij Shell en de Nederlandse aardoliemaatschappij En tussendoor maakte ze nog vier jaar een uitstapje naar het NIDO. Het Nationaal Initiatief voor Duurzame Ontwikkeling. Nou, dat uh, zegt geloof ik voldoende. Uh, mevrouw Alma, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, iemand zei eens over u in een portret toen u aantrad bij dat uh, VNCI, bij die brancheorganisatie, dat uw intelligentie uw valkuil is. Want niet iedereen kan u volgen. Nou, um, als u enige clementie met ons in, uh, uh, in acht neemt... dan zullen wij proberen u heel goed te volgen. Ik zal mijn best doen. Wat vond u daar nou van toen, toen u dat las? Um, nou, misschien herkende ik dat wel. Ik, uh, ik, ik denk vaak heel sterk vooruit. en uh, nou, Dat is in het, in het geval van duurzaamheid waar we het vandaag over hebben... natuurlijk ja. eigenlijk wel goed dat je ver vooruit denkt. Maar u heeft ja. ook weinig geduld met mensen die niet zo snel denken als u? Nee, dat is niet waar. Ik heb wel geduld met de mensen. Alleen moet ik af en toe als eraan herinnerd worden dat ik het uit ga leggen. Ja. <lacht> u hebt eigenlijk geen geduld met mensen ja. die, u niet... die het niet met u eens zijn. Of is dat het ook weer niet? Dat denk ik ook niet. Ik okay. denk dat ik inderdaad gewoon heel goed met mensen kan praten die het met niet met me eens zijn. Dat is een uitdaging voor okay, mij. Want u wilt ze wel heel graag overtuigen natuurlijk, maar dan met argumenten. Absoluut. Um, nadat u bij Shell in de NAM had gewerkt, zei, u, Ger zei het al, ging u naar dat NIDO. Een organisatie die bedrijven, overheden en wetenschappers bij elkaar brengt... En, en enorm probeert te werken en naar en te denken over een duurzame samenleving. Waarom maakt u die stap? Wat, wat, wat boeide u daar zo in? Um, nou, laat ik eerst even kijken naar mijn, naar mijn ervaring. Want het, het was niet zo'n hele grote stap die het lijkt. Uh, bij Shell was ik milieumanager geweest van een grote chemische fabriek. Mm -hmm. hè, dus vandaar de, de chemie ook in mijn achtergrond. Um, en daarnaast was ik bij de Nederlandse Aardoliemaatschappij was ik bezig geweest met organisatieontwikkeling. Dat wil zeggen, het ervoor zorgen dat mensen het best tot zijn recht komen... en dat uh, de organisatie het meest effectief opereert. Dus ik had eigenlijk al ervaring om te denken over duurzaamheid. Hè? Want milieumanagement, dat, dat, dat, ja, dat was toch echt het begin van, van duurzaamheidsdenken. Wanneer begon dat eigenlijk bij Shell? En, dat er echt milieumanagement kwam? Uh, nou, mijn periode was vanaf 1989. Mm -hmm. En in die periode was de periode dat de eerste bedrijfsmilieuplannen daar kwamen. Dat bedrijven zelf uit eigen beweging uh, naar de toekomst gingen kijken. Mm. Over hun eigen rol in, uh, in milieu. Dat was rond, rond die periode. En uh, nou, even terugkomen ja, bij de, bij dat de, de NAM. Schaap. Die organisatie ontwikkeling. Dat, dat, ja, dat gaat over veranderingsprocessen. gaat over mensen. Uh, uh, en toen... Uh, ik werd benaderd door een wervingselectiebureau voor Nido. Uh, toen was eigenlijk, had ik de juiste ervaring. Ik had nagedacht over duurzaamheid. Ik had nagedacht over veranderingsprocessen. En dat was ook heel belangrijk voor Nido. Uh, en ik had le leiding gegeven aan een aantal professionals... wat daar ook moest gebeuren. Dus dat paste Het helemaal. Mm. Het was eigenlijk heel logisch. En ik heb natuurlijk wel flink na moeten denken... of, of die stap van Shell, een heel groot multinationaal bedrijf naar een, een kleine nieuwe organisatie die ik eigenlijk helemaal op, op moest zetten. Of dat een logische stap was, of dat een goede stap voor mij was. Maar op dat moment in mijn carrière vond ik dat inderdaad gewoon heel leuk. Ik was ook uitermate gemotiveerd voor duurzaamheid. Dus ik vond dat heel erg, eh, erg, erg leuke stap. Eh, en Nido is een, is een fantastische tijd geweest als je naar, eh, naar duurzaamheid kijkt. Um, in die periode was Wat eigenlijk... Wat heeft je voor elkaar kunnen krijgen? Nido, bij Nido. Ja, ja. Ik, denk... oh, ik dacht dat u ging zeggen, niets! Oh, Nido wij hebben, ging u zeggen. Oh. Wij, hebben, wij hebben heel veel voor elkaar kunnen krijgen in, in Nido. Uh, niet misschien tot een eind kunnen brengen, maar we hebben heel veel in gang kunnen zetten. Uh, het idee van Nido was, was een heel leuke. Uh, men zag dat er voor duurzaamheid dat er heel veel maatschappelijke verandering nodig was. Dus in de maatschappij moet heel veel veranderen. Um, en in die periode was de gedachte van... hoe kan het bedrijfsleven daar nou een rol in gaan spelen? Uh, en de opdracht van Nido was om te kijken... of we de kracht van het bedrijfsleven konden mobiliseren... om die maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen. Uh, en dat is, ja, tegenwoordig noemen we dat transitie. En er zijn een heleboel wetenschappers die zich daarover buigen. En dat is ook heel belangrijk. Wat wij in Nido deden, wij zeiden van... nou, we gaan het proberen met experimenten. We gaan ook experimenten opzetten... Uh, en vervolgens laten we een aantal wetenschappers die experimenten begeleiden... om te kijken of ze daarvan kunnen leren... van hoe zo'n maatschappelijk veranderingsproces nou gaat... en hoe een bedrijf daar een rol in kan spelen. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Uh, we hebben, uh, als je kijkt naar de projecten die we opgestart hebben... dat zijn eigenlijk projecten die nog steeds spelen. Bijvoorbeeld um, uh, duurzaam ouder worden. Waardoor ouderen veel meer in hun eigen omgeving kunnen verblijven... Uh, en kijken van wat voor soort technologie moet je daar nou bij inzetten? Wat tegenwoordig Domotica heet. Dus oh, technologie ja, die, je, ja. die je thuis kan bedienen enzovoort. En wat je nu tegenwoordig ook ziet dat je de zorg uh, veel meer thuis kan, uh, mm -hmm. kan, kan hebben. Maar hoe moet die technologie nou neergezet worden zodat ouderen daarmee om kunnen gaan? Want die gaan dat natuurlijk niet van jongs af aan mee ja. om. Ja. Dus dat is een, dat is een vraag uh, geweest. We hebben gekeken naar. Uh, Verduurzaming van wijken. Hè? wijken eh, later zijn dat prachtwijken en krachtwijken geworden en al dat soort dingen. Maar wat voor rol kan een bedrijfsleven daar nou in spelen? Wat kan de lokale Albert Heijn dat daar nou is in doen? Duurzaamheid he? begrepen op een hele brede manier. Op een hele Leefbaarheid brede manier? En, en niet alleen. Uh, voor de volksgezondheid en uh, milieuaspecten? Uh, Eigenlijk hebben we in Nido veel minder aan milieuaspecten aandacht ja. gegeven... dan veel meer aan de, aan de duurzaamheid ja. op, uh, op sociaal gebied... maar ook op financieel gebied. We hebben ook toen gekeken naar duurzaam beleggen. Hoe krijg je bedrijven zover dat ze... Een eigen financiën op een manier beheren. zodanig dat het inderdaad gewoon bevordert dat daar duurzame dingen mee gedaan worden. Ja. Wat is natuurlijk. Ja, nu is dat gewoon helemaal in zwang. Je ziet inderdaad gewoon dat ja, daar dat, dat is het algemene gesprek. Er wordt ja. ook gesproken over pensioenfondsen en waar ja. beleggen pensioenfondsen nou in. Dat was In die periode was dat helemaal in de begintijd. Ja. En we hebben daar uh, ja, enorme voortgang mee gemaakt. En toen ging u naar weer uh, naar de chemische industrie. Maar ja. nou, die brancheorganisatie, dacht u er met de gedachte... ja, dat is toch wel een, uh, een tak van sport in Nederland... die echt hevig achterblijft qua duurzaamheid. Daar gaan we eens eventjes flinke tempo in zetten. Was dat nee, uw uh, gedachte? eigenlijk niet. Eigenlijk zag ik, en ik kwam natuurlijk uit de chemie... dus ik kende de, mm -hmm. de chemie ook, uh, ook goed. Mm. En eigenlijk zag ik dat chemie een van de voorlopers was... in hun gedachtenvorming over het bedrijfsleven en duurzaamheid. Oh. Waar zag u dat dan in? Uh, nou, chemie uh, is natuurlijk een, uh, een, een bedrijfstak die, uh, uh, die omgaat met natuurlijke grondstoffen. En natuurlijke grondstoffen zijn eindig. Dat mm -hmm. weten we eigenlijk sinds de Club van Rome. Het wordt inderdaad gewoon steeds later dat ze eindig zijn. Maar uh, als een bedrijfstak die omgaat met natuurlijke grondstoffen... betekent dat dat je al heel gauw getriggerd wordt om na te denken... van hoe, mm -hmm. hoe ga ik daar in de toekomst mee om? Dus dat is een van de... Van het de, van de begin in het denken van de, van de chemie. Maar dat, ik kende de chemie, dus ik wist dat dat daar leefde. En daarnaast is het natuurlijk zo dat. Um, bij Nido had ik uitgebreide ervaring opgedaan. met uh, het werken tussen de interactie tussen wat het bedrijfsleven en zijn omgeving. Want met Nido hebben we. Ja, al die bedrijven uh -huh. die moesten natuurlijk die maatschappelijke verandering. Maar als je doen. zegt bedrijfsleven en zijn omgeving, bedoelt u. Uh, de, de directe omgeving waar het bedrijf is, maar ook de overheid, en alles en iedereen waar je mee te maken hebt om tot iets te komen. Precies. Dat. precies. Zo breed. Ja. Ja. ja. En een branchevereniging doet eigenlijk precies hetzelfde. Een branchevereniging, nou spreek ik namens de chemie, met mm -hmm. de omgeving. Uh, in de tijd van Nido sprak ik met bedrijven en met de omgeving om die gezamenlijk iets te laten doen. Dus ook ook dat is niet zo onlogisch dat je inderdaad gewoon in zo'nzelfde omgeving weer terechtkomt. Ook omdat ik de chemie van binnenuit natuurlijk heel goed kende. En dan heb je aan de chemie als bedrijfstak, is er nog iets interessants. De chemie noemt zich af en toe wel eens de industrie of industries. Mm -hmm. En waarom is dat? Omdat de chemie eigenlijk aan de basis staat van heel veel maken industrieën. Mm. Wij leveren onze producten aan ja, Eigenlijk alle maakindustrieën die je maar kan bedenken. Aan de textiel, aan de papier, aan de elektronica. Dan hebben jullie ook een enorme en... verantwoordelijkheid daardoor. Want jullie oerstoffen, de grondstoffen waar zij allemaal mee werken... zouden dus eigenlijk... Ja, je kan niet eisen dat jullie dat nu al allemaal duurzaam en mooi en geweldig... maar je moet keihard aan het werk om te zorgen dat dat wat jullie leveren... helemaal de basis van alles... gifvrij is, duurzaam is... Dat klopt. Die verantwoordelijkheid dat is geheel en al bij jullie. Die verantwoordelijkheid die voelen we ook als ja. zodanig. En, en het mooie is in de tegenwoordige discussie... Hè, want we krijgen elke keer nieuwe begrippen in dat duurzaamheidsbegrip. Tegenwoordig spreken we over de circulaire economie. En dat betekent dat je dus grondstoffen gebruikt... die uh, uh, telkens verbruikt, maar zelf mee terugbrengt... naar uiteindelijk die grondstof. Uh, uh, en... Uh, ja, daar, daar moet de chemie dus een hele belangrijke rol in spelen. Omdat mm -hmm. we aan het begin van die grondstoffen staan. Even daar nog intussen een tussenvraagje over. Ja. U heeft uh, wel eens gezegd. Ik, volgens mij aan het begin van uw loopbaan bij VNC, Een jaar of tien geleden. Dat de afhankelijkheid van die fossiele grondstoffen. Dus de eindige grondstoffen. Mm -hmm. Dat u dat wil halveren. Is dat gelukt? Nee dat is niet gelukt. En dat zal nog wel een, een, een periode duren. We zijn er wel heel hard mee aan het werk. Uh, misschien moet ik toch nog even iets uitleggen over, over de chemie. Wij werken dus met fossiele grondstoffen. Mm -hmm. En wat we daar nodig hebben, is dus al met olie, de stinkel, koolstof. He, ja. De koolstof zit in de olie- en de steenkool. Um, die fossiele grondstoffen die zijn natuurlijk in de loop van de eeuwen... of van de, ja, van de heel veel lange jaren zijn ze ontstaan uit plantenmateriaal. planten miljoenen jaren. De enige andere grondstof die wij zouden kunnen gebruiken, zeg maar, voor uh, dezelfde hè, soort spullen te maken... die we altijd gebruiken, is biomassa. is dus ook plantenmateriaal. Ja. Uh, en dat betekent dat we, um, uh, wat we niet meer die hele lange cyclus... van miljoenen jaren gaan gebruiken doordat die fossiele uh, brandstoffen... dat, uh, bijvoorbeeld hier, grondstoffen uh, hebben. Maar dat we dus in een heel veel kortcyclischer... Gaan, gaan werken als we naar biomassa gaan. Dus we zijn wel heel hard aan het werk... om te kijken of we de spullen die we nu maken voor en iedereen... ook kunnen maken op basis van biomassa. Is het mogelijk? U bent wetenschapper... dus daarom voel ik me vrij om die vragen nu te stellen. Is het mogelijk om tegen het maken van producten... zo revolutionair anders aan te kijken... dat je helemaal los kan denken van dat plantachtige materiaal... maar een totaal ander iets? Is dat mogelijk wetenschappelijk? Of is het echt de uh, luchtfietserij van ja, nou Dat is nou juist het, het leuke van de chemie. Le, chemie maakt eigenlijk van, ja, van, van grondstoffen zoals, zoals fossiele grondstoffen... of plantenmateriaal, maken ze allerlei verschillende stoffen. Eigenlijk als ik hier ook in de studio rondkijk... ik bedoel, alle computers en alle lampen en al dat soort zaken... is allemaal producten van de chemie. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat je heel veel van dat materiaal kunt maken... Uh -huh. uh, op basis ja, maar van dat je dat losmaakt van dat plantenmateriaal. Los van eindige grondstoffen. Helemaal los daarvan. Iets waar nog nooit aan gedacht is. Water. Nee, ik denk dat van water kun je geen vaste materialen maken. Uh, eigenlijk alle vaste materialen die zijn, die zijn ja, metaal of hout. En hout is ook weer koolstof. Dus het is eigenlijk allemaal... Koolstof, waar we, ja. waar we de materialen en u, u van maken. U zegt uh, dat, dat uh, die verantwoordelijkheid weten wij als chemische industrie. Wij weten ook dat waar wij nu mee werken, uh, die fossiele stoffen, dat het eindig is. En dat we eigenlijk uh, versneld moeten beginnen met dat speel waar we nu miljoenen jaren uh, op hebben gewacht voordat dat er bruikbaar werd. Um, daar zijn er milieuorganisaties die zeggen, ja, die verhalen zijn mooi. En dat is wel waar. Maar... Uw brancheorganisatie volgens hen is bijvoorbeeld ook... toch voor het winnen van schaliegas. Eh, dan kan je misschien zeggen, ja, dat is voor op de korte termijn... want voordat we met die biomassa bezig zijn... maar dat is niet iets wat de duurzaamheid bevordert, lijkt mij. Ja, dat, ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat zij zo redeneren. Eh, maar het is inderdaad gewoon heel belangrijk... om zo'n transitieproces, zo'n maatschappelijk veranderd proces... in de juiste volgorde te doorlopen... En zoals we nu naar, naar voren kijken, zal het zeker zo zijn... dat we ook in 2050 zeker nog fossiele grondstoffen gaan gebruiken. En dat betekent dat je dan goed moet kijken... welke fossiele grondstoffen gebruik je... en hoe efficiënt gebruik je die grondstoffen... en ben je in staat om die grondstoffen uiteindelijk ook weer te recyclen... in zo'n circulaire economie. Want als je die weer terugbrengt naar je, naar, naar je oorspronkelijke grondstoffen... dan is daar natuurlijk ook helemaal niets mee aan de hand... Als je, als je kijkt naar de cyclus, en dat is misschien heel goed om te beschrijven... wij maken bijvoorbeeld plastics. Ja. Dat maak je ja. uit, uh, uit olie nu op het ogenblik. Die plastics die kun je verbranden. Uh, en als die plastics verbrand wordt uiteindelijk en je haalt er energie uit... dan komt er ook weer CO2 in de lucht. Maar uit CO2 in de lucht maken planten weer koolstof en vast materiaal en hout... En dat houdt dan kun je weer opnieuw gaan gebruiken. Dus dan krijg je een cyclus die inderdaad gewoon duurzaam is... omdat hij mm. inderdaad circulair is. Ja, nu zei u zo pas... Uh, ik had precies het andere gedachte... Uh, kwam bij me op, een enorm voordeel dan misschien... <gif> maar dat juist die chemische industrie zo vooruitstrevend is. Ik had willen zeggen conservatief en achteruitleunend... maar dat is niet, niet waar. Maar we hebben natuurlijk ook gebeld met de milieuorganisaties... en die zeggen bijvoorbeeld dat ze eigenlijk veel meer van u hadden verwacht... dat de chemische industrie meer alternatieven zou verzinnen voor... Ik geef een voorbeeld uh, voor de giftige grondstoffen die in de kledingindustrie gebruikt worden. Uh, maar ze vragen er al jaren om, zeggen ze tegen ons. En uh, er komt niks van uw kant. Herkent u daar iets in? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er heel veel ontwikkelingen zijn... die inderdaad gewoon dat soort stoffen uh, gaan, uh, gaan veranderen. Uh, uiteindelijk moet je kijken naar de functie van zo'n stof. Want op het moment dat er giftige stoffen gebruikt worden... om in het uh, textiel bijvoorbeeld brandwerend te, uh, te maken... Ja. Uh, dan, uh, uh, dan in het gebruik is daar verder geen, geen schade van. Want daar, daar merk je verder niks van. Dus op het moment dat je het voor elkaar krijgt, die stoffen verder te recyclen in, op een veilige manier, dan kun je daar ook veilig mee omgaan. Het is niet zo dat je... Uh... Je hoeft geen alternatieve stoffen te hebben. Je kunt die stoffen beter behandelen. Dat, dat zegt u eigenlijk. Dat is één van de mogelijkheden. Maar heeft u dat gesprek met die milieuorganisaties? In dit zeker... geval gaat het om Greenpeace. Ja, wij praten zeker met de milieuorganisatie. En natuurlijk hier zijn hier wij... specifiek over. Hier is... Dus als ze zeggen we horen niks van ze, dat, dat klopt niet. Nou, we, hier specifiek over hebben wij geen gesprek... met de milieuorganisatie hmm. op het ogenblik. Maar wij zijn uitermate bereid om dat gesprek aan te gaan. Want er wordt heel veel nieuw ontwikkeld hmm. uh, in de chemische industrie. Ook om dat, al dat soort dingen te ik, gaan doen. Ik, ik wil uh, misschien toch eventjes kijken naar... Uh, als je kijkt naar de balans van, van de ecologische footprint... Hè, zoals hmm. dat dan hmm. heet, uh, van de chemische industrie. We hebben... Onlangs hebben we een studie laten doen over hoe die balans eruit ziet. Um, en als je naar de historie kijkt, dan denk ik dat in de jaren tussen, 2000, uh, tussen, tussen 1990 en, en 2010... Uh, zijn we heel erg hard bezig geweest om de effecten op het milieu te verminderen. Daar zijn inderdaad gewoon emissies naar het, uh, naar het milieu, zijn met factoren tien of twintig zijn ze teruggebracht, zeg maar. En uiteindelijk zeggen we dat de meeste van die emissies... die onze fabrieken hebben naar het milieu... Eh, dat die grotendeels onder de knie zijn. Er zijn een aantal elementen waar we nog aan moeten werken... maar dat is grotendeels onder de knie. En we hebben nu gekeken naar... Eh, wat is nou de totale footprint nog van uh, onze industrie? En daaruit blijkt dat de, de, de, de ernstigste effecten... die wij op het milieu hebben voor duurzaamheid hebben... Dat is toch uh, het effect op uh, de CO2, dus de klimaatverandering en het uitputten van de fossiele grondstoffen. Ja. Ja, die het zijn de enige twee terugkerende die, die, die, die, ja. die keren terug. Ja. En het feit dat er nog toxische stoffen zijn, uh, dat is ook nog een belangrijk effect, maar dat is veel kleiner eigenlijk dan, dan het totaal. En in eerste instantie zeggen wij uh, van uh, wat waar we voor moeten zorgen is. Dat het gebruik van die stoffen dat dat veilig gaat gebeuren. Dat uiteindelijk mensen niet meer in hun gezondheid worden geschaad. Dat het milieu niet meer wordt geschaad. Door de hele cirkel die zo'n stof gaat meemaken. Dat is onze primaire zorg. En de volgende zorg is natuurlijk om ervoor te zorgen dat we alternatieve stoffen gaan gebruiken. Zodat zeg maar, de, de kans op incidenten en op ongelukjes ook nog veel kleiner wordt. Hm. Dus dat zijn de twee. Manieren waarop die, die twee die, die, die toxische stoffen aanpakken. Uh, onze grootste zorg op dit moment is toch het klimaatverandering, het CO2-effect. CO2-uitstoot. Ja. En, en... Uh, en het uitputten van fossiele grondstoffen. Okay. En daar doet u van alles aan om te kijken hoe dat in de toekomst beter kan. Ik wil u heel hartelijk bedanken. Uh, Colette Alma, en zij is directeur van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. En morgen hebben wij tussen half vier en vier. Opnieuw het thema duurzaamheid bij de kop, Ger. Zeker. Uh, wij gaan even luisteren naar het nieuws en daarna zijn wij bij u toe. Tot zo. Bedankt.